Katrien Straatman met het NOS-journaal trokken staatshoofden en regeringsleiders. Ook een handtekening onder de verklaring van Rome. Daarin staat een visie op de toekomst van de Europese Unie. Grote afwezig is de Britse premier mee. Komende woensdag gaat de brexit van start. De periode van twee jaar waarin de EU en Londen een akkoord moeten bereiken over het vertrek van Groot-Brittannië. In Makkum in Friesland is een Britse militair zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De man werd van achter geschept door een auto toen hij samen met collega's terug naar huis liep na een avondje stappen. De bestuurder is doorgereden. De Britse militair is in Makkum vanwege een internationale luchtmachtoefening op vliegbasis Leeuwarden. Zeldzame koeierassen dreigen te verdwijnen door de nieuwe mestmaatregelen. Daarvoor waarschuwen boeren in Nederland. De regels zijn bedoeld om de uitstoot van fosfaat, een bestanddeel van mest, fors terug te dringen. Bijzondere koeierassen als blaarkoppen en lakenvelders leveren boeren veel minder op dan gewone rassen... en dreigen nu te worden opgeofferd. De Stichting Zeldzame Huisdieren heeft de staatssecretaris gevraagd... een uitzondering te maken voor de bijzondere rassen. Het is anders onmogelijk, zo zeggen ze, om gezonde populaties in stand te houden. De samenwerkende hulporganisaties zijn begonnen met de vijfdaagse actie om geld in te zamelen voor de dreigende hongersnood in delen van Afrika. De actie begint met een hockeywedstrijd in Amstelveen waarbij geld wordt ingezameld voor Giro 555. Ook bij andere sportevenementen wordt aandacht gevraagd voor de actie. Die eindigt woensdag met een landelijke actiedag op radio en televisie. Het weer een vrij zonnige dag vandaag met in het oosten wel wat wolkenvelden. Het wordt tussen de 10 en 15 graden, maar het voelt kouder aan door de Noordoostenwind. Morgen meer wolken, maar iets minder wind. Na het weekend volop lenteweer. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files door werkzaamheden op de A1 en de A8. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij knopen Diemen. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A8 Amsterdam Zaandam tussen Oostzaan en Zaandijk 3. Daar is de vertragingstijd ongeveer 10 minuten. En dat was de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wat is dat? Praattechniek Wat is dat? Muziek. muziek Wat is dat dan? Wat is dat toch? Wat is dat nou? De brug flauw, benul van. Oh, oh wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Man man, die man tactieke man, praat tegen man technieke man. Zenuw man, zenuw man, zenuw man. Oh, zenuw man, zenuw man, ziek man. Oh wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh wat een stroop. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Bij Goedemorgen Zandvoort Ous, vanuit Hotel Hoogland, er ging bijna mijn koffie. Niets uh, gebeurd.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 En Zandvoort die heeft gescoord 82,3%. Opkomst, hè, hebben we het over. De opkomst ja. hebben we het over. Super hè. En uh, dat is ten opzichte van deze, uh, 2012: is dat, uh, was dat 74,5%? Dus complimenten aan Zandvoort. Ja.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 Is de wethouder. Nee, ik zit ook een grapje te maken. <coughs> Dit, natuurlijk, we hebben een, een, een oproepen die Gerard Kuipers heeft. Toevallig. Toevallig. En er is ook een, uh, een ja. wethouder die Gerard en Kuipers het is, heeft. Het, het is niet eens familie van elkaar. Nee. Dus, uh, Ze lijken nee. ook niet op elkaar. Nee. nee. Nee, nee. Ik heb ook Gerard nog nooit met zo'n zandvoortspetje opgezien. <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar goed. Nee. nee. Uh, maar uh, ja, nee. Gerard is natuurlijk een uitstekende wethouder.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 Gevolgd, dan zie je dat er nu weer vier ton is uitge, uitgetrokken om allerlei projecten een nieuw leven in te blazen. Ja, het is onbelangrijk natuurlijk. Het is hard werken. Voor de toekomst. Maar het gaat, het gaat zoals het gaat. En ja. het gaat dus goed. Uh, blijf jezelf als raadslid aan bij de volgende...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 Gegroeid. Ik heb daar eigenlijk wel alle vertrouwen in. En moeten dat... jullie moeite doen om mensen te krijgen zeg maar, die, die plaatselijk gevoel hebben bij de politiek om zich bij <coughs> jullie aan te sluiten? Of, hoe gaat... gaat dat? Melden mensen zichzelf aan? Of, of gaan jullie lobbyen? Zien jullie kwaliteiten en zeggen jullie dan van hé, hey, wacht eens even. Ik, ik denk dat deze persoon, hè, een, een jongere persoon, uh, ja. nou zeg maar heel erg uh, goed voor <coughs> ons uh, zou kunnen zijn. En die ga je dan benaderen? Hoe gaat dat? Ja.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 Dit jaar, het is nog maar net begonnen, twee keer in het presidium besproken dat het misschien wel een aardige gedachte is om vanuit de gemeente avonden te organiseren om mensen...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 van uh, he, dus voor jouw fractie om het landelijk beleid zeg maar plaatselijk um, te laten doorvoeren is de, kan dat is dat is dat matcht dat uh, makkelijk want een nou, voorbeeld um, bijvoorbeeld is is de de de de windmolens ja yeah. um,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 Dankjewel. Uh, tot een volgende keer. En ja. uh, nou, het komt goed, denk ik. Met D66 komt het goed. Precies. We gaan uh, muziek luisteren. En tot zo.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 De een plek waar ze samen kunnen uit die, uit die buurt, uit jullie buurt. Ja. Tenminste wat ik weet hoor. Maar de kei is een uh, jaar, de buren, ik dus niet, maar ik weet er wel van, want je hebben briefjes gemaakt en laten tekenen. Die zijn... Ongeveer nu een jaar bezig geweest om de Kei uh, reacties te krijgen van de Kei. En die hebben eindelijk gereageerd. En we hebben nu een gesprek gehad. Okay. Maart, 7 maart geloof ik. En wat heeft en dat hebben ze opgeleverd? Beloofd dat ze een bordje uh, beneden zouden bevestigen met verboden toegang. Weet Voor je wel? onbevoegden? Dat de dat politie ja. dan echt ja. het recht heeft om ze eruit te knikkeren. Ja. En uh, bouwlampen.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 Ik in camera's, daar kun je een baksteintuig aangooien. Ja, er komt nog geen spatje niks. op hoor. Ze zijn er dus, wel hoor, dus, ze zijn er wel. Ja, ja, ja, maar ja. Het is natuurlijk afschuwelijk, want ik denk. Ja. Maar ik die mag mensen aannemen. Worden bang. Ik ben nog niet zo bang, omdat ik te weinig hoor en gezien heb. Maar ik zie wel de puinhoop beneden als dus ik smorgen. Hmm. Zijn het voornamelijk oudere mensen die daar wonen? Ja. kun je dat ja. zeggen? Ja. Ja. Nou, dan is het toch helemaal belachelijk dat ja, die daar. Die woont hier al, ging... al heel lang, hij woont er ook al heel lang. Ja. Maar Roy, jij, jij bent uh, erg bezorgd, dus?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 ik heb wel eens zwervers bij mij in het halletje gehad die dan uh, daar sliepen en ook hun, hun urine lieten vallen neerlegden, maar daar heb ik een paar keer een melding van gemaakt en sindsdien uh, gebeurt dat niet Precies. meer, dus ik denk dat dat bij jullie ook uh, moet maar goed uh, Ja, ik, ik weet dan wel dat die lift bij het station die werd ook uh, in de winter gebruikt als slaapplaats voor, uh, ja. voor een zwerver ja. en dan kom je dan zorgzaam met je fietsje en dan wil je naar beneden toe en dan ligt er een zwerver ja. te slapen nee, maar, goed, als daar, als maar nu regel, niet meer. Als daar regel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 Was het was nummer Tipau met uh, China in your hands. En tafel is aangeschoven Rijkschipper van de Galerie Kunstbroeders uit uh, Amersfoort. En het gaat over een nieuwe expositie in het Zanders Museum. This is China. En dus meteen het ezelsbruggetje met het nummer uh, gemaakt. Galerie Kunstbroeders. Je ja. bent met je broer? Ja, ik, nee, ik ben alleen. Maar ik ben wel uh, vier jaar, ruim vier jaar geleden samen begonnen met mijn broer. Galerie op te zetten gespecialiseerd in hedendaagse Chinese kunst.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 In Zandvoort? Ja. Ja, met de auto, hè? Ja, nee, zoals iedereen. Maar wat is de link met Zandvoort? Ik heb een collega die hier een galerie heeft, Renée de Vreugd. Ach.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 En dan laten we een viertal kunstenaars zien die elk uh, op zich een eigen verhaal vertellen. Maar wel allemaal heel erg uitgesproken zijn. Dus de moeite waard om uh, dat te bezoeken vind ik. Ja, ik denk dat, uh, dat de mensen in, in China zelf die, worden wat, die durven nu wat meer. Ja. Ik kan een uh, mooi voorbeeld uh, noemen toen ik daar was.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 En op een gegeven moment gingen die agenten die gingen maar zelf zitten tussen de mensen. En die hadden ze eens van, nou laat maar zitten. Ja. Maar dat was natuurlijk 25 jaar geleden was Dat was ja. bijna ondenkbaar natuurlijk. Ja. Ja, dat dus vandaar dat ze waarschijnlijk in de kunstuitingen ook wat meer gedurfder zijn ja, in hun kijk, expressie. Er mag, er mag heel veel. Uh, vooral in de in de beeldende kunst. Het is natuurlijk voor, voor de politieke partij, de enige partij die er is, de communistische partij, is het vrij moeilijk om beelden de kunst te interpreteren. Ze hebben wel censuur, dus wat je niet mag doen, je mag de communistische partij niet afschilderen als beesten en dergelijke. Maar er is ooit een, een schilderij...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 in de in de in de beeldende kunst wat minder iwee is wel een goed voorbeeld een kunstenaar die denk ik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 Ja, we moeten er naartoe, denk ik. We, Jozee, moeten, we moeten, het moeten het zien. Even ja, bekijken. Uh, zeker, zeker bekijken. Wij uh, gaan uh, afsluiten, denk ik. Hè. We goed. hebben de agenda nog voor u. We gaan we afsluiten. Dank ja, u goed. wel voor, voor je komst. Dank voor je ja. komst. Uh, heel veel succes. Ik uh, ben zeer benieuwd. Dus ik zal zeker gaan kijken in het museum. En, uh, ik ben benieuwd. Ik, uh, ja. ik ook. Goed zo, dank wel.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 Dan op 2 april hebben we Jazz in Zandvoort. Dus is volgende week zondag, hè? Ja. ja, volgende week zondag met Francesca Tandooi in Theater De Krocht. Aanvang is om 3 uur en de entree is 15 euro.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 Die is vast mijn hond. Die geeft even commentaar. Uh, de groep is elke maandag. De eerste maandag van de maand. Uh, van half twee tot drie. Bij uh, Pluspunt. En de eerstvolgende bijeenkomst. Is maandag 3 april. Dus uh, nou, mocht je daar behoefte aan hebben. Dan kun je daar naartoe. Gratis koffie en thee. en uh, ja, Je kunt je aanmelden. Maar het is niet verplicht. Je kunt bij Pluspunt uh, terecht dan. Dan ga ik even snel naar de bedankjes, Want we lopen echt uh, ja. uit. Uh, de techniek vandaag gedaan door Casper. Redactie Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie Gerrie Rutte. De koffie Gert van Kuik en natuurlijk ook Gerrie Rutte. De presentatie was gedaan door iedereen in De Jager. Koor draaien. Jawel, dankjewel. Hotel Hoogland bedanken wij voor de gastvrijheid en de koffie. Thee en het water en prettig weekend. En tot de volgende, tot de volgende keer.